Gert Buuk met het Journaal. De vakbonden verliezen steeds meer leden. Volgens het CBS is het ledental de afgelopen drie jaar met honderdduizend afgenomen. Vooral de FNV verliest. De grootste vakbond van Nederland heeft nu minder dan 1 miljoen leden. Vooral jongeren hebben geen interesse in een lidmaatschap. Ouderen vinden dat de vakbonden te weinig voor hen doen. Het speciaal onderwijs kan de toestroom van nieuwe leerlingen niet meer aan. Klassen zitten overvol, wat leidt tot onveilige situaties. Dat blijkt uit onderzoek van Reporter Radio en De Telegraaf. Scholen moeten soms noodgedwongen leerlingen aannemen... terwijl de school daar helemaal niet op berekend is. En dat leidt in de klassen tot onrust en ongewenst gedrag. Om tien uur verzamelen journalisten zich voor de rechtbank in Rotterdam... om de gijzeling van NOS-verslaggever Robert Bas te veroordelen. De Rotterdamse rechtercommissaris heeft Bas vastgezet... omdat hij geen vragen wil beantwoorden als getuige in een lopende strafzaak. Centraal erin staat een vergismoord in 2014 door drugscriminelen... Het slachtoffer was iemand die niets met misdaad te maken had. De Verenigde Staten willen toch weer militaire middelen in gaan zetten in Syrië. Dat zegt een anonieme functionaris van het Pentagon. Om wat voor middelen het gaat heeft hij niet gezegd. De Wall Street Journal schrijft dat het onder meer om tientallen tanks gaat. Twee weken geleden besloot president Trump om de Amerikaanse troepen deels weg te halen uit Syrië. Meteen daarna begon Turkije een offensief tegen de Koerden in Syrië. Scheveningen wil niet langer één groot vreugdevuur, maar meerdere kleine vuren. De bouwwerken zouden dan maximaal 10 meter hoog moeten worden. Afgelopen jaarwisseling liepen de vreugdevuren in Scheveningen en Duindorp volledig uit de hand. De stapels waren een stuk hoger en toegestaan, waardoor vliegvuur ontstond. Het weer blijft vandaag vrijwel overal droog. Af en toe breekt de zon door. In de loop van vanmiddag kan het vooral in het noorden gaan waaien, mogelijk zelfs stormachtig... En het wordt maximaal 16 graden. In het weekend weinig verandering, wel nog iets warmer, zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. U heeft een bril nodig. Waar gaat u daar naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 Volgens mij vergeten dat het wel is. Kijk, het is heel eenvoudig. Doe allemaal het licht uit en kom naar een van de nou wel honderden activiteiten uh, in het donker tijdens die nacht van de nacht. En uh, voor meer informatie kan je altijd even kijken op nachtvandernacht.nl Zin in Zandvoort? Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM met nu pak een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 Many times a fool I hope and pray But not too much Out of reach Is out of touch all the way www.zfmzandvoort.nl Then he must be found On the left hand for a while Insanity for him and style